Het gesprek, deel 1. Lap en Jana zijn vrienden. Ze zien elkaar in de supermarkt. Luister goed. Wat voor eten vindt Jana lekker? Hey, hallo. Hoe gaat het met jou? Heel goed. En met jou? Ook goed. Ook lekker aan het boodschappen doen? Ja. Jij hebt al heel wat lekkere dingen in je kar. Ja, ik houd van lekker eten. Hé, hey, zullen we iets afspreken? Ja. Kom je vanavond bij me eten? Leuk, goed idee. Kunnen we eens rustig met elkaar praten? Ja, wat vind je lekker? Waar hou je van? Vind je Chinees eten lekker? Of... Hou je meer van Hollands eten? Ik vind alles lekker, maar ik hou het meest van buitenlands eten. Aardappelen, groenten en vlees vind ik wel lekker, maar dat heb ik al zo vaak gegeten. Dan maak ik Chinees voor je. Echt Chinees. Rijst met kip, tomaat en broccoli? Heerlijk!